De Egyptenaren op het Taghiaplein zijn er niet allemaal om dezelfde reden. Sommigen eren de slachtoffers van de revolutie. Anderen eisen het onmiddellijke aftreden van de militaire machthebbers. Die hebben gezegd dat ze na de presidentsverkiezingen van juni opstappen. Maar veel Egyptenaren vrezen dat het leger de macht niet wil opgeven.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 En uh, daarbij is het oog uh, ook nog lokaal verdoofd, in het oog met, met uh, verdovende druppels. En alleen later, toen ik even wakker spoot, ja, dan, toen begon het ook weer wat te tranen. En aan het eind van de dag was het even, het is toch weer gekneed en heeft ik eraan en dergelijke. Maar uh, vandaag ziet het er weer uh, goed uit. Volgens artis loopt Wintida alweer tussen de andere olifanten. Het is onzeker of de beroemde passage door het Bos van Valère... dit jaar wordt opgenomen in de wielerklassieke Parijs-Roubaix begin april. Volgens de koersdirecteur ligt er te veel mos op de kasseien... waardoor de kans op valpartijen nog veel groter is dan normaal. De gemeente waaronder het Bos van Valère valt... moet de kasseienstrook door het bos schoonmaken. Anders zullen de renners worden omgeleid. Dan het weer nog van het westen uit wat regen of motregen. In het oosten en noordoosten droog en het wordt 4 tot 7 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een graad of 6. Na morgen meer ruimte voor de zon en geleidelijk kouder. ADB verkeersinformatie. Er staat file op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Venendaal West en Maarsbergen 4 kilometer. Voor een spoedreparatie is de rechterrijstrook dicht a 58, bergen op Zoom is in beide richtingen dicht tussen de Afritsgraven en Rilland voor technisch onderzoek. Opleidingen staan daar aangegeven. En er staat nog een korte file op de A59, zonsheel richting Dempels, tussen Maden en knopend Hooipolder, 3 kilometer.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 Radio 1, degids.fm, met Felix Murders. Goedemorgen. Omdat Iran zou werken aan kernwapens... stelde de Europese Unie maandag een olieboycott in. En die boycott moet Iran een lesje leren. Blijf binnen je grenzen die de internationale gemeenschap heeft gesteld. Anders zwaait er wat. Maar blijft Iran wel binnen die grenzen? Daar praat ik zo over met conflictdeskundige Lambrecht Wessels. En juf Marian gaat weg. Ze werkt al 40 jaar op de basisschool Op Dreef... bij de Vollenhovenflat in Zeist... En elke vrijdag hebben we het over die wijk. We vragen juf Marjan de komende dagen wat zij in al die jaren voorbij heeft zien komen op haar doorsnee school in die doorsnee wijk met de langste flat van Europa. Vandaag, hoe veranderde de taal in die vier decennia? En de Fashion Week in Amsterdam begint. Muziekredacteur Botte Jellema vraagt zich dan af: wie maakt eigenlijk de muziek voor op die catwalks? Meewalken? Surf naar degids.fm de overheid is geen markt, want de overheid moet je niet alleen meten in geld en efficiëntie. Dat zegt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in het gisteren verschenen rapport. Welke lessen kan de overheid leren van de kredietcrisis? Aan de telefoon Paul Frissen, hij is auteur van het rapport en hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Meneer Frissen, goedemorgen. Goedemorgen. U stelt dat de perversiteiten in de financiële wereld net zo goed bij de overheid voorkomen. Legt u dat eens uit? Ja, we hebben onderzoek gedaan. naar nou, wat kunnen we nou leren van die kredietcrisis? Niet om uh, de vraag te beantwoorden wat betekent die kredietcrisis in andere sectoren, maar er nou in andere sectoren dezelfde soort mechanismen als uh, die die crisis veroorzaakt hebben? Dan hebben we er eigenlijk drie? Uit uh, naar boven naar voren gehaald. Uh, de eerste plaats, uh, je start met goede bedoelingen, maar die slaan om in hun, uh, in hun tegendeel. Uh, iets wat als instrument wordt ingezet hè, om, om bijvoorbeeld uh, dingen beter te laten lopen, wordt het doel in zichzelf. Denkt u aan de prestatiecontracten bij de politie. Uh, denkt u eraan dat hogescholen worden afgerekend op aantal diploma's. En dan, ja, dan moet het niemand verbazen, als je het betaalt met het aantal diploma's dat dan zo'n school een soort eigen belang krijgt... om zoveel mogelijk diploma's te produceren... met als bekende risico natuurlijk dat die diploma's minder van kwaliteit zijn. Ja. Tweede belangrijke punt is die banken... die werkten ontzettend sterk met risicoprofielen... met een soort modellen van de werkelijkheid. En steeds meer mensen gingen denken dat die modellen eigenlijk de werkelijkheid zelf waren. Nou, precies zoiets zie je in de publieke sector. Wij hebben als voorbeeld gegeven uh, de CITO-toets... Uh, ...ooit bedoeld, hè, om een beetje informatie te krijgen... ...hoe gaat het nou eigenlijk met de leerling op een paar momenten... ...zijn schoolloopbaan. En nu lijkt het bijna alsof het hele onderwijs bedoeld is... ...om mensen op te leiden voor de situ voor de toets ...met alle gevolgen van dien. En een derde voorbeeld is... Uh, ja, ...je kunt... Uh, die bonussen in de, in, de, in, de, in de bankensector, die hadden ooit het goede doel hè, om mensen belang te geven bij die bank zelf, bij het goed functioneren van die bank, maar dat korte termijn belang ging ontzettend overheersen. Nou ja, dat soort prikkels zie je natuurlijk in de, in de publieke sector ook, dat mensen beloond worden voor een bepaald gedrag en zich dan helemaal daarna gaan richten. Waar zie je dat bijvoorbeeld? Nou, dat we, bijvoorbeeld die prestatiecontacten bij de politie zijn natuurlijk een, een, een, een, geweldig, een geweldig goed voorbeeld daarvan. Uh, je probeert hè, het functioneren van de politie te stimuleren, uh, ook uh, beter te laten werken, maar vervolgens denkt iedere burger... Nou ja, ze zijn natuurlijk zoveel mogelijk bekeuring aan het schrijven, want daar worden ze straks op afgerekend. Maar die bonussen, wie, wie, wie, wie krijgen die bijvoorbeeld? In de nou, die bonussen, is een voorbeeld uit die bankaire sector, wat je dan verplaatst naar de publieke sector. En we hebben het niet gehad over bonussen die in de publieke sector worden, worden verstrekt. Die zijn er nog niet, althans. Die heeft u zo nou, niet op het net Natuurlijk, en daar is natuurlijk voldoende nieuws over geweest dat dat niet in alle opzichten een even goed idee is. Alles wat de overheid doet, meten in geld en efficiency. Maken alle overheidsinstanties zich daar schuldig aan? Nou oh ja, dat is natuurlijk een hele, een hele sterke tendens geweest de afgelopen 15 jaar. Uh, er was zo'n idee. Nou laten we nou meer naar het bedrijfsleven kijken hoe het daar gaat. Plant die ideeën over naar de overheid. En dan is het natuurlijk het afrekenen in geld, het kijken naar cijfers, het kwantitatief maken van doelen. Dat is handig, dat is gemakkelijk, uh, dat is lekker concreet. Uh, alleen wat je daarmee erg verwaarloost is een paar dingen. In de eerste plaats de overheid dient altijd meervoudige doelen, meervoudige belangen. Burgers zijn heel erg verschillend. En bovendien hebben we de overheid en de publieke sector... nou juist voor die dingen die niet zo gemakkelijk uit te rekenen zijn. De titel van het rapport is Tegenkracht... Organiseren lessen ja. uit de kredietcrisis. Tegenkracht. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat, dat kun je op verschillende, verschillende niveaus denken. Kun je kunt het op het individuele niveau denken... dat het altijd een goed idee is om in organisaties... Of dat nou ministeries zijn, of dat nou gemeenten zijn, of dat nou maatschappelijke organisaties zijn. Uh, vinden wij het een goed idee eh, dat uh, uh, de baas, de leiding, uh, het centrale gezag, de hiërarchie. Uh, er, ervoor zorgt dat ze ook worden tegengesproken. En dat er altijd ook tegengeluiden in de organisatie aanwezig zijn. Dan was het maar om op tijd erbij te zijn uh, als je je dreigt te vergissen. Er gebeurt dat minder de laatste tijd dan? Ja, kijk, uh, uh, wij, wat je kunt waarnemen. is natuurlijk ook door die enorme media-aandacht. die rondom politiek en uh, politieke besluitvorming bestaat. is er een enorme angst uh, dat je wordt afgerekend op afwijkend gedrag. en op afwijkende opinies. en dat je een uh, microfoon onder je neus geduwd gedu gedu gedu krijgt. waarom vindt jouw topambtenaar iets anders dan jij, minister? Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen. nou, het is erg verstandig als een minister topambtenaren om zich heen heeft. die af en toe eens een ander geluid laten horen. dan wat uh, mainstream uh, gebruikelijk dat, is. Dat... Dat misschien ook wel binnen kamers, maar niet in het openbaar. Althans ja, terreinen. maar dan zie je ook binnen kamers toch wel, wel minder worden... omdat er zo'n enorme neiging is om allemaal die neuzen dezelfde kant op, uh, op te krijgen. En omdat ook natuurlijk politiek uh, ja, een beetje die idee heeft... nou, wij weten waar de wereld naartoe moet... en dan zijn tegengeluiden niet altijd even welkom. Je ziet het nu ook bijvoorbeeld in het voortdurend kritiseren... Uh, vanuit de politiek van de rechterlijke macht... waar juist de rechterlijke macht... Zo'n soort contragewicht is ten opzichte van politieke besluiten, Maar dat zou je eigenlijk meer moeten inbouwen op individueel niveau, op het niveau van organisaties en op het niveau van het stelsel als, als geheel. En degene die dan een keer uh, wat tegenspreken, dat zijn ja. de klokkenluiders. En daar loopt het meestal niet goed mee af? Nee, maar daaraan zie je dus ook he, dat waar die klokkenluiders altijd uh, tegenwaas geweest, dat te lang uh, het één kant is opgegaan zonder dat uh, waarschuwende geluiden zijn gehoord. En dan kan het alleen maar op zo'n. Op zo'n dramatische manier als zo'n klokluider kan het naar buiten komen. Dat vinden we eigenlijk. Natuurlijk, die klokluiders dus buitengewoon welkom. Maar is het nou niet veel verstandiger om dat al veel eerder in processen in te bouwen, die, te, die tegenkrachten? Al was het maar. Omdat nou ja, de overheid natuurlijk ook een in een aantal opzichten een gevaarlijke organisatie is, die, die het geweldsmonopolie heeft. En dan moet je daar wat waarborgen omheen bouwen. En wij denken dat die kredietcrisis ons laat zien. Daar ging het heel hard één kant op met alle. Ja, radicale en dramatische gevolgen die we daarvan nu zien. Nou, kun je daar niet wat. Hè, kun je niet wat meer variëteit inbouwen in, in, die, in die wereld? Dat lijkt ons toch heel verstandig. Zou dat helpen als de ambtenaren wat minder volgzaam worden? Denkt u dat dan de overheid zich minder door geld en efficiëntie laat leiden in de toekomst? Nou, kijk, een hele belangrijke les die wij hebben getrokken is dat in ieder geval uh, je altijd moet beginnen met. Laten we een beetje voorzichtig zijn met het idee dat we alles kunnen oplossen. Laten we een beetje voorzichtig zijn met het idee dat als je maar stevige regels hebt en veel toezicht hebt, dat het dan allemaal goed gaat. En laten we vooral proberen te bevorderen dat in sectoren zelf veel zelfreinigend vermogen aanwezig is. Dat daar wat tegenkrachten bestaan, dat er wat, wat variëteit is en dat dingen verschillende kanten op, op mogen. Kijk, eh, wij zouden tegen ons advies inwerken als we zouden denken dat daarmee de wereld gered kan worden. Maar het lijkt wel verstandig om een paar van die dingen in te bouwen. Wel wetende dat er ook altijd fouten zullen worden gemaakt. Maar als je, daar nou eens, als je dat nou eens erkent dat we altijd fouten maken... en de neiging hebben te hard één kant op te rollen... dan kun je daar misschien eerder op je schreden terugkeren. Dat rapport is gisteren verschenen. Ja. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. U bent een van de auteurs. Ja, dan ligt het daar. Ja. U spreekt een <lacht> beetje tegen, u roept een beetje wat. Ja. Ja, meneer nou ja. Vissen, veel plezier. Ja, dat zegt u mooi. Kijk, uh, uh, het is gelukkig wel zo dat het wettelijk zo geregeld is... dat het kabinet, als wij een advies maken, daar een reactie op moet geven. Het advies wordt op grote schaal verspreid. En je moet als adviseur ook terughoudend zijn natuurlijk. Je brengt een advies uit... En ja, dan moet het vervolgens zijn weg gaan en zijn weg vinden in, in instellingen, in maatschappelijke praktijken. Nou ja, de ervaring leert dat uh, de meeste van onze adviezen, omdat ze ook altijd redelijk beknopt zijn en uh, ook altijd wel wat handzame aanbevelingen bevatten. Ja, daar gaan mensen mee aan de slag. En dat is eigenlijk waar een adviesraad ook voor bedoeld is. En uh, dat soort stukjes tegenspraak organiseren is heel verstandig. En je moet ook weten ja, dat de politiek daar niet altijd naar zal luisteren. Paul Frisse, ook hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Ik help het u allemaal hopen. Dank u wel. Ja, dank u. De Gids. Joost Wilgen, op verslag verslaggever. Goedemorgen. Goedemorgen. Feest. Joost, je zit hier meestal alleen op vrijdag... om verslag te doen uit de flatwijk Vollenhoven in Zeist... waar meer dan 50 nationaliteiten bij ja. elkaar wonen. Maar deze week zie ik je drie dagen achter elkaar. Waarom? Ja, omdat het de laatste werkweek is van juf Marian... van de openbare basisschool op Dreef. Zij kwam daar in 1970 werken als kleuterjuf. Toen nog het lager onderwijs. Nu is ze uh, de juf van groep 2. En binnenkort gaat ze met pensioen. Ze heeft dus 40 jaar in die wijk gewerkt. En ze heeft ook 40 jaar het basisonderwijs uh, zien veranderen. Dus vanaf vandaag kijken we door de ogen van juf Marjan... naar al die veranderingen. Je gaat een beetje de balans opmaken van die wijk. Ja. Hoe zag over eruit in haar begintijd? Ja, het was nog een beetje een bouwput. En de flats die daar werden gebouwd... Uh, die waren voor de middenklasse van uh, leraren, politieagenten, wethouders. Die kwamen daar te wonen in Over. Je had nog een christelijke en een katholieke en een openbare school. Die stonden naast elkaar. En uh, in eerste instantie zaten daar alleen maar blonde kindertjes. Maar dat beeld veranderde natuurlijk, hè? Dat veranderde toen de gastenbeiders kwamen... en toen de kinderen van de gastenbeiders kwamen. Uh, toen veranderde die wijk uh, enorm. Uiteindelijk bleef ook alleen die openbare school... Over en juf Marjan van Maurik, dat is haar achternaam, zag het allemaal gebeuren. En uh, haar carrière begon in augustus in 1970. De eerste schooldag, nou dat weet ik niet zo goed meer. Ik weet nog wel dat binnen een week de inspecteur op de stoep stond. Ik kende dus de hele goede man niet. Ik dacht eigenlijk dat het een dominee was die in de verkeerde deur naar binnen was gegaan. Maar goed, die kwam naar mij toe en die zei... meisje, kun jij mij vertellen waar de juf van deze klas is? Pardon, dat ben ik. Dat is een van de eerste dingen die ik nog weet. Jevrouw. Wacht even, oma, ik wil even wat vragen. Weet je eigenlijk nog waarom je ooit van koos om kleuterjof te worden? Ja, dat weet ik nog als de dag van gisteren. Ik, ik ging toen ik klein was... En dan was ik wel eens een dagje vrij. En dan ging ik naar de kleuterschool om de juf te helpen. Juf Julke. Ja, je altijd al mijn kinderen. Ouders, ouders, toen... Een jaar of negen, denk ik. Dus uh... zo'n meisje is erop uitgekomen. Ja, eigenlijk wel. Maar ik zeg ook altijd, als ik, als ik iets anders had moeten doen, was ik kok geworden. Dat vind ik ook heel leuk. Dat doe ik ook veel met kinderen. Mm -hmm. En wat heb je gemaakt dan? Mm -hmm. Een taart. Een taart. En die moet gebakken worden in de oven. lieve Sama. Dat kun je niet uitgummen. Kleurtjes kun je niet gummen. Dat gaat niet. Alleen maar met zwart. Je vertelt dan wel eens aan mensen dat wij van die grote flettenwijken hebben. Zijst. Die Zeist. Zoveel allochtoon. Die Zeist? Ja, die zijst. Mevrouw, ja. houd me een tikkertje. Dat hadden we niet afgesproken. Voor ons is het heel gewoon. Tenminste, ik vind het heel gewoon. Achmed! Ja, ja. en roep Achmed de zeven vormen. Senep, Ahmed, wat hoorde ik nog? Dat klinkt inderdaad Adnan. Als, een, als een internationale school, Joost, ja, om het zo maar eens te noemen. Ja, 25 nationaliteiten zit daar. En juf Marjan heeft al jaren geen blank kindje meer in haar klas eigenlijk. En gaf dat geen enkel probleem de afgelopen 40 jaar? Nou, waar ze, waar ze vooral last van had, was de taalachterstand van die allochtonen kinderen. En de onderwijsmethode, die uh, voldeden ook niet meer. Dus werd er iets nieuws bedacht. Ik weet nog wel dat wij op een gegeven moment foto's zijn gaan maken van allerlei dingen. En dat is heel simpel, van een stoel, een tafel, een mes, een schaar, een potlood. Nou ja, daar oefende je dan mee. Dat er gewoon de hele, hele basic dingen, bedoel een kleuter die niet weet wat een wc is. Ja, dan heeft de juf een probleem, want die moet heel veel natte broeken verschonen. Nou, dus dat zijn een van de eerste dingen die je ze dan ook aanleert. Gebruik die foto's nog wel eens. Maar het is toch niet zoveel anders dan vroeger aapnoodmies? Nee, vind ik niet. Nee, nee. Alleen, jij zegt nu aapnoodmies. Ja, we hadden nou... op een gegeven moment boomroos vis. Ja. Maar dan kreeg je het volgende woordje, dat was sam. En weet jij nog wat sam was? Een ja. olifant. Okay. Dus wat gebeurde er? Elk plaatje wat een allochtoon kind zag, was een sam. En was geen olifant. Dan kom je dus achter door de kinderen. En toen zijn we dus gaan zoeken naar een andere methode om te leren lezen. En die gebruiken we nog steeds... Van alle kinderen leren lezen. Die gaat ook uit van letters. Oh, kijk nou toch eens even. Maruwa, Maruwa, wat is dat toch knap? Nou, moet jij eens even kijken wat er allemaal op staat. Ik kan het niet lezen, juf. Nee, hè? En Maruwa weet al wel heel veel woordjes. Ja, hier staat de naam van Zakaria. En wat staat daar? Wie zijn naam staat? Isa. Ja! En die staat hier ook. Dat is jouw naam, Nargis. Ja. Hoe heeft ze dat nagedaan? Nou, vraag het maar aan me. Hoe, Marua, hoe heb je dat nagedaan? De blauwe bakjes, denk ik, hè? Ze heeft op de blauwe bakjes gekeken. Daar staan jullie namen. Die heeft ze overgeschreven. Dat meisje heeft dus alle namen van de klas op. Ja, Marwa is heel erg bezig met letters. Maar dat grappige is, dat is echt heel opvallend bij haar, dat zij, wij hangen de namen allemaal op in schrijfletters. En zij vertaalt dat naar hoofdletters. Maar die is heel erg met woordjes en met lezen bezig. Dat lijkt wel een heel rustig Is een stil heel rustig kind, is ze ook. Is ook heel rustig en heel stil. En dat zijn vaak de kinderen die je in de gaten moet houden. Want omdat ze dus niet druk zijn, vergeet je ze soms. Maar eh, als je je daar nou maar bewust van bent, dan is er niks aan de hand. Marwa is dus heel goed met letters bezig. Is, uh, is een uitzondering daarmee? Joost? Ja, van de allergroene kinderen is het inderdaad een uitzondering. Want die houden zich niet zo bezig met taal, zegt uh, de juf. En dat is een groot verschil met hoe wij in Nederland met taal bezig zijn. Want in Nederland, uh, wij bespreken alles en hier moet alles benoemd worden. In andere culturen wordt er veel minder gepraat met kinderen. Mm -hmm. Loop maar eens buiten met een klas met kinderen. He, straks in het voorjaar staan de blaadjes waar aan de bomen komen. Nou, sommigen die staan echt te kijken van, huh? Oh, hè? Hoe kan dat nou? Terwijl ja, wij zeg maar. Als ik aan mijn eigen kinderen denk vroeger. Zodra je buiten was, zag je elk takje en elk blaadje en elke paddenstoel en elke madelief bij wijze van spreken. En wat is dat? Ik weet niet hoe. Ja, het is, ze ja, zijn ook in het klein zijn. ze toch Hoe noem je dat dan? Ja, dit is ook een soort dennenappel. Alleen van een andere boom. En wie lust er dat graag? Ik hoor ja, het. Die vinden dat heerlijk om op te eten. Dan ga ik Lachen en dan kom ik er aan en dan gaan we er Als ouder heb je die had je dat veel meer die verantwoordelijkheid van dat je dingen samen deed. En dat zie je minder bij, nou, laat maar zeggen, nou, bij de ouders. Nou ja, minder. Maar ik denk dat, dat, dat je ze dat ook niet eens kwalijk kan nemen, dat dat een stuk cultuur is. Wel vroeger de landen waar ze woonden, er was natuurlijk heel veel buiten. En dat voelde elkaar op. Nou ja, Zo je ze buiten spelen, heb je er verder binnen niet naar om te kijken. En ja, binnen en dan ging je eten en dan ging je slapen. Wij vertellen het ook wel op, op rapportavonden, op oude avonden. Goh, u moet eens voorlezen met dat kind, maar ook in de eigen taal. Prima. En, ja, geen tijd, druk. En ja, vijf minuutjes. Zo belangrijk. Dus de omgang met taal is in sommige culturen totaal anders dan wij in Nederland gewend zijn, Joost. Ander punt, merkte juf Marianne ook verschillen in omgangsvormen? Dat is dat toch wel, hè? Ja, de laatste jaren valt het erg mee. Maar vooral in de tijd van de, de gastarbeiders. De, de, de eerste gastarbeiders. Toen kwamen er jochies op school. En die waren het helemaal niet gewend om naar een juf te luisteren. Die zagen de vrouwen niet staan. Ik ben, ik ben zeven jaar waarnemend directeur geweest. Ook op deze school. En dan had ik het wel eens aan de stok met een Marokkaanse leerling. En dan kwam de Marokkaanse vader. En die vroeg dan eerst, waar is de directeur? En dat ben ik. Riep ik dan heel voorzichtig... Nou, en dat was soms heel moeilijk, hoor. Ik ben wel eens op het gemeentehuis geweest met mijn vader. En dan? Waarom? Nou, om daarover te praten. Ik bedoel, want die accepteerden mijn gezag. Wat ik een rotwoord vind. Want zo zit ik niet in elkaar. Nee. Maar die accepteerden dat niet. En ik had zoiets van... Ja, er zijn kinderen die moeten bepaalde dingen wel doen binnen die school. Maar dat zat ook bij de kinderen of zat alleen bij de nee, ouders? Nee, de kinderen ook. Dat begon al bij de kinderen. En die gingen dan naar huis. Van, oh, oh, oh, oh, de juf dit en de juf dat. Nou, en dan kwam pa. Maar ik... ik accepteerde niet dat dat dan ook doodbloedde of weet ik veel wat. Dan eiste ik ook wel een, uh, nou toch wel een excuus van die ouders. Van, mm -hmm. Ja, anders kan ik niet werken. los ze mij ondermijnen op een school, ja. En ik zeg altijd, je moet het samen doen. He, we hebben een hele periode gehad van thuis als papa de baas, op straat de politie en op school de juf of de meester. Ja, nou, dat stadium is al lang voorbij. dat je moet het gewoon met elkaar doen. En dan kom je ook een hele Tot morgen. Tot morgen. Ja. Joost, morgen ben je er weer. Waar ga je het dan met je of Marianne over hebben? Over kinderen met ADHD en autisme. Die bestonden 40 jaar geleden ook. Maar toen heette ze anders. En toen uh, werd het, probleem, het etiket probleemkind ook nog niet zo gebruikt. Tot morgen. De gids .fm. Vanaf 1 juli geldt in heel Europa een invoerverbod voor olie uit Iran. Ook worden de tegoeden van de Iraanse centrale bank bevroren. De sancties zijn gericht tegen het Iraanse atoomprogramma. Iran zegt dat het uranium verrijkt voor vreedzame doeleinden, maar het Westen vreest dat het land werkt aan een atoombom. Het journaal hier gisteren. De olieboycott een feit is, lijkt het een kwestie van tijd voor de pleuris uitbreekt. De Iraanse president Ahmadinejad dreigt de straat van Hormuz af te sluiten... zodat er geen olie meer door kan. En Amerika heeft al laten weten zoiets nooit te zullen tolereren. En dan is er nog de kernmacht Israël die nooit zal toestaan dat Iran een atoombom maakt. Is de oorlog op komst? Daarover praat ik met politicoloog en conflictanalist Lambrecht Wessels. En hij zit hier in de studio. Goedemorgen, meneer Goedemorgen. Wessels. Laat ik met die olieboekot beginnen. Is dat een logische stap van de Europese Unie? Ja, het is een logische stap, maar het zal niet zo ontzettend veel uithalen. Waarom dan niet? Nou, ja, Om die olie vindt zijn weg toch wel uh, tot de markten. Uh, die olie is wel belangrijk voor het regime. Hè, die hoge olieprijs om zijn eigen bevolking af te, af te kunnen kopen. Maar uh, een grote impact op het regime zelf, op de machthebber, zal het niet hebben, helaas. U zegt, die olie vindt uh, toch zijn weg wel op de markten, dus ze gaan ergens anders uh, de olie. Ja, dat wordt dan uh, naar een ander land verscheept en dan weer door onder andere vlag... Uh, teruggevaren naar ons of andere, andere landen. Want je hebt natuurlijk landen die er afhankelijk van waren hè, in, in, in Europa. En nog zijn eh, Griekenland, eh, veel olie uit Iran, Spanje, Italië. Die zorgen voor het levendel van de import van Iraanse olie. En die mogen een half jaar nog even doorgaan met importeren. En dan las ik eh, inderdaad dat Iran via allerlei omwegen... nog steeds een hoop olie kan slijten aan Europese landen. Hoe doen ze dat dan? Uh, niet dat details maar dat gaat dan via China... of andere landen die het dan raffineren. Hè. Dus de, het voordeel van de olie uit die hele golf is... dat het kwalitatief heel erg goed is. Dus dat er minder bewerking van nodig is. Um, maar dat gaat dan gewoon via andere landen... waar het geraffineerd wordt dat het in het verre oosten. En dan wordt het weer terug... En dan uh... komt het zogenaamd van China ja, in plaats van Iran. dan komt het van China en dan is het daar gewoon uh, bewerkt. En wanneer Iran er nou eens tegenzet... de straat van de afsluit, dan komen de... gaan ze niet nou de... doen. Dat weet u zeker? Dat weet ik zeker, want dan raken ze uh, hun grote inkomsten kwijt. En Dat kunnen ze heel kort even doen. Maar uh, dan kunnen ze hun eigen bevolking verhongeren dan. Of die wordt dan nog armer dan ze al is. Uh, ze zijn afhankelijk van een voortdurende spanning. Maar die mag niet te hoog oplopen en die mag ook niet te laag worden. Anders dan uh, voor 80 dollar per vat doen ze het niet. Want hun eigen olie kan er ook niet meer geëxporteerd worden. Precies. Als die straat naar moest, daar gaan hun olie via. Dan kunnen ze niet kruis kan ze Dat per schip, hè? maar dat ja. overlandt dat is bijna niet te doen ja. dan. Nou hield Iran deze maand militaire oefeningen in de straat van Homoes... en de Amerikaanse vijfde vloot, die in het gebied patrouilleert... heeft versterking gekregen van de Britse en van de Franse oorlogsschepen. Is dit dan allemaal voor de bühne? Ja, dat is allemaal voor de bune. Dus, de, uh, nou ja, dat is misschien wat verbazingwekkend. Um, maar de... Um, kijk, Iran heeft altijd gedreigd... als er oorlog komt, als Israël ons aanvalt... gaan wij Israël niet aanvallen, is de analyse. Dan gaan we de straat van Homoes blokkeren. Of we gaan de olieinstallaties aan de overkant van de golf... Nou, en al die andere andere golflanden, die gaan we bombarderen. En dan gaat die prijs omhoog. En met die dreiging uh, ja, kunnen ze onze economisch enorm veel schade toebrengen. En dat is de dreiging die zij dus terug uitoefenen. En je kan zeggen, van, nou, het is een eerste zet, maar het is ook een tegenzet. En Amerika moet iets doen, voor het eigen land, voor de druk van de ISRO-lobby en de VS. Ze dus moet iets gebeuren, dus daarom, en ze hebben die, die vliegdekschepen. Dus daarom doen ze dat. Dus het is voornamelijk ja. Maar alleen voor die de dreiging al die kan ervoor zorgen dat de markten in, in ja. beweging komen. Ja. Dus de, de, de, de, ja, dus de dreiging alleen al zorgt dat de prijs omhoog gaat. Maar als die straat geblokkeerd zou worden, ja, dan hebben we echt een heel groot probleem. En dan gaat u 3 euro aan de pomp betalen. Maar ja, u verwacht dat niet? Nee, ik verwacht dat niet. Ja, misschien voor een paar dagen. Nou, maar dan ook moeten, ze er ook, moeten ze er ook weer op een goed moment vanaf. Dan moeten ze toch een smoes hebben om, uh, om ermee te stoppen met die blokkade. Ja, ja. dus het. Um... Even kijken hoe goed, dit goed te zeggen. Um, ja, en nee, ik, ik verwacht gewoon echt niet dat, dat, dat die blokkade zal, uh, nee. zal plaatsvinden. Um... Stel nou dat Iran zijn atoombom heeft. Hè? Is die de, de president Ahmadinejad met zijn apocalyptische visioenen dan niet in staat om zo'n bom dan ook een keertje te gaan gebruiken? Uh, in, in theorie wel. Uh, kijk, als je een bom hebt en je hebt een raket, kun je die natuurlijk afschieten. Uh, ook veel Israëlische analisten denken van, uh, van niet. Um, kijk, hij wordt afgeschilderd als, als een, als een uh, in de Mechtie. Er, uh, er komt natuurlijk een nieuwe profeet komt weer terug. Of, de, of, de, of niet de profeet, maar de Messiasfiguur. En uh, wij praat met God roept hij altijd. Uh, maar hij is een beetje een zetbaas voor de, uh, eigenlijk de machtselite erachter. En die opereert vrij rationeel. En ook de eerste uitspraak van Ahmadinejad over hè, het vernietigen van Israël. Dat wordt allemaal wel geroepen door demonstranten. Ook door sommige officials, dat is zo. Maar de eerste uitspraak was. Het sionistische regime uh, zal van de pagina's van de geschiedenis verwijderd worden. En omdat wij heel veel afgaan op Israëlische vertalingen. Wij, we will wipe Israel off the map. We gaan Israël de zee in drijven, we gaan Israël vernietigen. Dus we moeten ook een beetje wat objectiever dat bekijken en zien hoe uh, die machtselite daar functioneert in, uh, in Iran. Er is een heel goed boek van een Nederlandse Iranier. Het heet Hope, Vote and Bullets. Het legt heel goed uit hoe die, hoe die raden werken, hoe dat, hoe dat eigenlijk de macht ligt, niet bij het parlement. Want die raden die hebben echt de macht. Ja. En daar, dat... zitten, daar zitten echt wel redelijke, redelijke figuren in. Nou ja, redelijke figuren. Het, het zijn vredeheersers. Het zijn rationele vredeheersers die hun politieke macht en economische macht willen behouden. En daar horen dus allemaal bepaalde eh, families en moela's en van die Ayatollah's bij. Dus Ghamenei, hè, dus de geestelijke leider, Hij heeft veel meer macht dan Ahmadinejad. En ook de Republikeinse Garde. En die hebben importrechten, uh, delen van de economie, uh, voedselproductie, import en export. En dat, die macht willen zij behouden. En die zouden dan niet de opdracht kunnen geven van... Amadine Jad, ga die kernbom een keer gebruiken op het moment dat ze'. Nee, is. dat denk ik niet, want dan weten ze dat ze er zelf ook uh, aangaan. En het is onwaarschijnlijk dat... Uh, aangaan omdat Israël dan het Ja, tereerpond. dan zou Israël ze natuurlijk uh, platgooien. En ze zouden dan ook 5 miljoen Palestijnen moeten vermoorden. Want die wonen natuurlijk bij elkaar. Je kan niet een, een bom op één vierkante kilometer gooien. Israël die heeft in het verleden al kerninstallaties in Iran gebombardeerd. Ja. Nu nou zijn er weer een paar aan aanbouw het schijnt. Gaan ze het opnieuw doen? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat uh, ze moeten daar uh, expliciet toestemming uh, voor hebben van de Amerikanen. Uh, want die, die beheersen dat luchtruim daar in de buurt. Dus dan moeten ze uh, daar ook vliegtuigen waarschijnlijk om de vliegtuigen te herladen met fuel... Ja. Ik verwacht dat niet, omdat die, die spanning uh, dan ja, uh, economisch veel impact uh, zou hebben. Ik denk niet dat we dat willen. Ik denk wel dat het belangrijk is, zeker in dit verkiezingsjaar, uh, dat er druk is vanuit de VS. Hè, dus dat, dat, uh, dat dit soort bewegingen in de golf worden gedaan. Uh, maar ik verwacht niet dat Israël toestemming krijgt om te bombarderen. Wat moet er gebeuren, wil Iran afzien van een atoombom? Um... Ik denk zeker dat ze de capaciteit gaan ontwikkelen. De vraag is of ze ook feitelijk een bom gaan ontwikkelen, uiteindelijk. Maar dat ze de capaciteit gaan ontwikkelen, staat bij mij buiten kijf. Dat um, zou of ten duur een, een, uh, een detail te zijn, op een bepaalde manier. Dus toch een ontspanning. On on on um, ja, en dat is heel vervelend voor ons, want dat willen we niet. Maar toch Iran een grotere rol geven in die regio. Die ziet zich als grootmacht. Die probeert natuurlijk in Irak, waar veel Shiiten wonen, de macht te nemen. Um, en, maar dan zouden we dat moeten doen. Uh, onder voorwaarden van uh, mensenrechten en uh, liberalisering van de, uh, van de staat. En de vraag is of ze dat, uh, dat willen. Maar die kant moeten we op. We hebben natuurlijk ook verschillende kansen misgegrepen. Tien jaar geleden was Ghattami aan de macht. Niet Ghattami, maar Ghattami. Heel progressief. Die wilde dialoog met het Westen. Dat wilden wij niet. Hebben we redelijk grote de richting Ghattami opgestoken. Um, en ook nu wilden ze na 9-11 uh, meehelpen de Taliban bestrijden. Want die Iran is anti-Taliban. Hebben we ook niet gedaan. Uh, dus... Nogmaals, het is een heel vervelend en vreet regime. Uh, maar ik vrees dat ze de militair te machtig zijn aan eigen land. Dus je zal dan misschien richting detant moeten. Dus onderhandelen. Ja, Eigenlijk dus onderhandelen. Obama opnieuw heeft ja. gezegd in zijn State of ja. the Union vanaf. Ja, dat moet het. Praten. praten. En op het moment dat het, ja, dat het echt niet lukt met het praten... als we er niet uitkomen, <lacht> dan wil Amerika wel zijn vuisten gebruiken. Ja, en, en dan is het... Uh, kijk, op dit moment is de economie zo fragiel... Dat we ons uh, niet kunnen veroorloven om oorlog te beginnen. Tenzij, nou, de tweede economische de, de recessie uh, die blijft uit. Het gaat economisch geweldig. Dan kunnen we ons misschien veroorloven om um, um, uh, um een tijdje zo'n oorlog te voeren. Dat is het enige scenario wat ik me kan bedenken. Maar Het is, maar is gewoon dat, te duur op dit moment. Is het is absoluut veel te duur. Er is geen geld voor. Nou, bezoeken zondag uh, kernwapendeskundigen van de VN het land voor een paar dagen. Wat zouden die daar gaan doen? Ja, die zullen we gaan onderhandelen over dat programma. En ze afhouden van een verder verrijkingsprogramma. En misschien onderhandelen. Dus er zijn altijd ideeën van dat om ze spijtstof te geven voor hun nucleaire civiele programma. En dat dan weer weg te halen nadat, dat, nadat die spijtstaven gebruikt zijn. Gaat ja, suggesties... u Iran dat toe? Uh, Zou nee, dat ze, ooit ze... een keer een uitkomst kunnen zijn van onderhandelingen? Nou, als er, als er uh, ontspanning is, dus als we helaas moeten toegeven aan de Iraniërs dan zou zoiets eventueel kunnen. Maar ze zijn heel erg, ook mensen van de oppositie... ook nationalistische persen die niet uh, met de overheid zijn daar... Uh, vinden dat ze het recht hebben op een civiel-nucleair programma. Dus dat is een beetje lastig. En we, we kunnen niet zoveel met, met Iran. We kunnen ze eigenlijk niet dwingen om ermee te stoppen. Machteloos een beetje. Ja, ze zijn een beetje machteloos. We doen ons best. Ja. Maar het zal toch moeten komen van praten, praten en ja. eens praten. Hartelijk dank voor deze analyse. Lambrecht Wessels, politicoloog en conflictanalist... Tot 12 uur nog. Isabelle Klompenhouwer ontvangt nog steeds rekeningen voor de overleden man. Superman gaat er achteraan. En de muziek op de Catwalks, wie maakt die eigenlijk? Nieuws nu met Jan van de Putten. Radio 1: Het NOS-journaal. Het aantal kunstwerken op straten en in parken dat wordt gestolen... is de laatste twee jaar verdrievoudigd. Volgens verzekeraar Centraal Beheer Achmea... gaat het voornamelijk om beelden van brons, koper en roestvrij staal. En de verzekeraar praat met gemeenten om maatregelen te nemen tegen die diefstallen. In Cairo wordt het begin van de opstand tegen president Mubarak herdacht. Vandaag een jaar geleden. Duizenden Egyptenaren staan op het Tahrirplein. Ze denken de slachtoffers die vielen. En er wordt geroepen om onmiddellijk vertrek van de militairen... die nu in Egypte aan de macht zijn. In Den Haag is een jongen van 14 aangehouden die rondreed in een auto. Volgens de politie reed hij met 100 door de bebouwde kom en stopte die voor het groene licht. Die jongen had de auto van zijn buurvrouw even geleend omdat hij wel eens een auto wilde besturen. En één op de vijf Duitsers onder de dertig weet niet dat Auschwitz een berucht vernietigingskamp van de Nazis was. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Blad Stern. Ruim duizend Duitse jongeren werd gevraagd naar de betekenis van Auschwitz. 20% konden geen duidelijk antwoord op geven. En ruim 60% had geen idee in welk land Auschwitz ligt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm met Felix Burders. Superman. Isabel Klompenhouwer heeft anderhalf jaar geleden haar man verloren. Maar ze ontvangt nog steeds rekeningen voor een creditcard... en krijgt elke maand weer een rekenafschrift van die creditcard. Ze is er verdrietig van een mailde Superman. Vandaag deel 2. Gaat ING het eindelijk een keer oplossen? Oh, oh, oh, oh, Welkom bij de ING. Om u in één keer goed te kunnen helpen... vragen wij u om in te spreken waarover u belt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 Door uh, vervelende administratieve uh, romslom van een bank die zich daar niks van aantrekt. Ik wil even contact zoeken met de, met de afdeling creditcards, om te kijken waarom, waarom deze creditcard nog steeds uh, gevactureerd was. Ja. Want ik kom helemaal geen creditcard meer tegen, geen lopende rekening meer. Heeft u even een klein moment voor mij, kom ik zo even bij u terug. Ja. Dank u wel voor het wachten. Nou, we hebben, zoals ik ook al aangaf, bij de ING is er geen creditcard meer onder in behandeling en komt niet meer naar voren. Nou heb ik even met mijn collega besproken dat er nog een situatie mogelijk zou kunnen zijn dat die creditcard die toen de tijd op de naam van meneer Klompenhouwer stond, dat die ondergebracht is bij ICS. Dat is International Credit Card Services. Dat is een apart bedrijf die toen de tijd de creditcard heeft overgenomen van de ING. Dat het heel goed zou kunnen zijn. Dat daar nog een creditcard loopt en dat zij niet op de hoogte zijn van het overlijden van meneer. Nou is mevrouw anderhalf jaar met jullie bezig. Waarom is dat niet eerder tegen haar gezegd? Dat is een hele goede en terechte vraag. Dat weet ik niet. Maar dat had zeker wel kunnen gebeuren. Oh, ja. Want dat rekeningnummer, zeg maar, wat u mij net gaf, waar die creditcard aan gekoppeld zat, die is al lang opgegeven. Dus daar, ik, daar kan ook niks meer van afgeschreven worden. Ik ben gisteren bij mevrouw Klompenhouwer geweest en ik heb ja. op tafel dat afschrift gezien. Ja, maar dat nummer is al in januari 2011 al opgegeven. Ja, maar ik heb het gisteren op tafel zien liggen. Dat, dat kan niet, want die rekening bestaat helemaal niet meer. Goedemorgen, International Kaart Services. Met het kaartnummer wat u me opgaf en met het rekeningnummer... krijg ik geen uh, gegevens. De kaart die u daar heeft is uitgegeven door de ING. Door de ING? Nee, Ik, ik heb net ING gebeld. Zij zeggen, de kaart is in handen van ICS. Dat is, uh, dat is niet zo, want uh, ik heb het eventjes op nummer laten nakijken. En ze kunnen aan de eerste uh, zes nummers al zien dat die door de ING is uitgegeven. Het is dus toch een ING-creditcard? Precies. 100% zeker? 100% zeker. Maar ING zegt, maar... wij hebben alle creditcards overgedaan naar ICS. Nou, dat is niet, uh, dat is niet helemaal juist. Maar goed, ja, ik bel net een half uur met de ING en ze sturen me naar u toe, naar ICS. Ja, dat ja, spijt me dat ik dat moet zeggen, maar ik hoor wel vaker dat het ING-personeel niet helemaal op hoog is van hun eigen producten. ING moet deze creditcard kunnen vinden? Ja, zeker weten. Het heeft niks met ICS te maken? Nee. Welkom bij de ING. Waarover belt u? Het gaat om een creditcard die maar niet opgezegd kan worden. Dank u wel. Goedemiddag, waarmee mag ik helpen? Volgens mij is het om morgen, klopt dat? Goedemorgen. Um, ik heb een kwartiertje geleden ook al met u gebeld. Ja. Kunt u dat zien in uw systeem? Nee. Dan heb ik net een kwartier geleden met uw collega gebeld. Ja. En die zei, ja, dat klopt, want anderhalf jaar geleden... zijn de ING-creditcards overgezet op ICS. Mm -hmm. U moet ICS bellen. Ja. Nou, ik ben natuurlijk uh, als was in uw handen. Ik heb ICS gebeld. Ja. En uh, die moeten erg om u lachen. Uh, uh, want het is helemaal niet waar. Het, uh, die kaart staat nog steeds bij het ING. En dat kunnen ze ook zien aan de eerste zes cijfers van de kaart. Oké, okay. want er wordt dus nog steeds geld afgeschreven voor deze kaart. Ja, 37,50. Ja. U zegt het ze bij ICS, ICS ja. zegt dat ze bij ING. Ja, ik ga maar even met hun bellen. Een andere optie heb ik niet. Moment graag. Want dat vind ik altijd vervelend met die 0900. Je weet nooit waar je terechtkomt. Je krijgt geen naam. Je krijgt met mensen te maken die van niks weten over het algemeen ja. en die het niet bijzonder interesseert. Nee dat, nee, dat lijkt erop. En anders was het al lang uh, voor elkaar uh, gekomen. We komen bij een heel gevaarlijk moment. Het gevreesde Superman-moment. Het rapportcijfer voor ING overal het laatste anderhalf jaar. Dan vind ik het uh, onvoldoende. En dan is, ga ik eerder naar een drie dan naar een, uh, een vijf. Ik vind het echt heel erg slecht. Bloemen? Ik vind wel dat er een... Uh, een kleine geste mag zijn, uh, want ik, ik heb hier zoveel tijd en energie uh -huh. ingestoken, ja. Want je moet je iedere keer weer opladen, ik ja, denk dat dat ook het probleem is, hè? je moet je iedere keer die energie, en doe, nou, ik doe het gaat best wel heel goed met mij, uh, vind ik. Uh, ja, je moet toch opnieuw leren leven met, uh, uh, ja, zonder uh, je man met wie ik 42 jaar uh, het leven heb uh, gedeeld. En dit soort dingen maken je dan echt heel ongelukkig. Ja. Dat wil je gewoon niet. Dat is gewoon heel pijnlijk. Meneer, bedankt voor het wachten. Ja? Ja, nou, helaas zit een fout in hun systeem. De 3750 is teruggestort. En hij is nu wel beëindigd. In welk systeem zat nou een fout? Bij hun. Bij ICS? Ja. Um, de collega die u aan de telefoon heeft gehad... is ook niet iemand die bij mij werkt. Waar werkt hij dan? Dat weet ik niet. Nee, wij zijn allemaal heel verbaasd hier, want die persoon die u aan de telefoon had, mijn excuses, die uh, werkt niet bij ons, bij ons op de afdeling. Misschien wel op een andere afdeling, maar niet bij ons. Mevrouw Klompehouwer is hier anderhalf jaar mee bezig. Ja. Zij vindt, en ik begrijp dat, dat de nagedachtenis van haar man hierdoor besmeurd is. Hoe gaat u dit oplossen? Ik vind het gewoon echt, echt vrij belachelijk worden. Ik ook, maar ik ga dat ook communiceren. Maar ik zou bijvoorbeeld best wel een bloemetje aan mevrouw willen sturen. Nou, maar dan heb ik wel, Maar dan moet ik een actief rekeningnummer hebben. Ja, ga ik u geven. En ik, ik begrijp dat ING een bloemetjesuur dan en excuses maakt? Ja. Oké. Okay. Succes. Super bedankt. U ook bedankt. Bye bye. Tot ziens, dag. ING heeft in, inmiddels alles goed gemaakt. Het duurde heel even, maar uh, nu is Isabel van de betalingen en de bankschriften af. En ook heeft ze tweemaal een excuusbrief gehad... en tweemaal een grote bos bloemen. Ze is er blij mee. De zaak is opgelost dus. Dit was de VARA toen. Uit ons rijke VARA-archief heb ik een fragment opgedoken van Sonja... Nou, zij behoeft verder geen toelichting. Ze was toen op zaterdag. En Sonja ontving op 18 november 1995 een andere Varaco IV, Bouderwijn Bug. Die kwam vertellen over zijn nieuwe boek: Geestgrond. Maar het gesprek ging vooral over zijn gemoed, zijn zware gemoed. Dus dat werd lachen. Volgende gast is Boudewijn Bug. echt opgerend. Als je jou... Ik moest wel naar Tiel van de week om jou te vragen, want als je jou opbelt om je iets te vragen, dan krijg je een antwoordapparaat. Daar zeg jij dan op, dit is het antwoordapparaat van Boudewijn Buur. Op, ik... op dit nummer ben ik nooit bereikbaar. Het is ook geen bandje, dus u kunt ook geen boodschap inspreken. Maar... En, dan, en dan maar klagen dat je eenzaam bent. Ja? ja. Um... Ja, nee, het is zo. Ik wil er iets gaan vertellen, maar dat vertel ik niet. Waarom niet? Nee, dan wil je dat een andere nummer hebben. Dat krijg je niet. Nee, uh, dat hoeft helemaal niet, want ik heb je nu een levende lijf hier. Dus het ik is gelukt. Je, ik hoef je niet meer te bellen. Nee, nee maar... Uh, ik ik ne heb belvrees, echt. Belvrees? Ja, ik vind het ontzettend, dus echt waar. Ik schrik me gek als ik opgebeld word. En waarom dan? Ja, ja dat, zie je, dat is mijn tragedie, mijn leven. Als ik iets ergens vertel, dan mensen lachen. Ik, heb, ik, schrik, uh, ik schrik ook altijd... Als er aan de deur gebeld wordt, doe ik nooit open dat ik altijd denk... ze komen mijn huis veilen of uh, iets in... Uh, of uh, zeggen dat ik uh, word weggehaald. Ik ben bang voor uh, onverwachten. Nee, in, in die tijd die je over hebt, en dat wil dus zeggen dat je heel veel tijd hebt... En moet ik daaruit concluderen dat dat een van de redenen is... dat je zo ontzettend hard werkt en veel schrijft... en van de FIFA tot het VARA TV magazine... Hm. Uh, tot, uh... Maar ik begrijp dat ik veel tijd heb, omdat ik nooit gebeld word? Nee, omdat je nooit iemand ontvangt en oh, nooit ja, ja, iemand ja, ja. wil nee. zien... en nooit de deur open doet en nooit de telefoon opneemt. Ja, dat en... is waar. Ja. En je werkt je dus helemaal suf, volgens ja. mij. Ja, ik werk me suf en dat is inderdaad gewoon de eenvoudigheden... dat ga uh, ik zitten tobben. Anders ga je zitten tobben. Ja, anders ga ik zitten tobben, ja, als ik niks doe. Maar het is wel eens inderdaad zo dat ik s'avonds denk... jezus, waar ik een extra stukje mocht typen voor een blad. Nog een extra ja, stukje? Ja, als de redactie dicht... Ja. ja, en daar nou, ga ik, ik heb altijd wel wat te typen. Dan denk ik, ga ik wel vast voor volgende week voor de viva noem maar Wat heb ik dat er vast gehad? Okay. Ja. Er is een nieuw uh, boek van jou. Ik heb het hier voor me liggen. heet het, Boudewijn. Je zegt er zelf van een hemeltergend depressief boek van een gek. Ja. Ja, vind ik wel. Het, het is, uh, mijn uitgever zal me wel kwalijk nemen. Maar het is het boek van een, to van een totale gek. Dit is uh, het meest depressieve boek wat ik ooit uitgeschreven heb, denk ik. Ja, ja, ik, ik, ik, ja ik, ik, ik wou dat ik het kon zeggen van dat iedereen het moet kopen... maar het is buitengewoon stom om het te kopen. Ja, het slaat echt nergens op, want heel Nederland hangt in de euthanasie... wanneer ze het uit ja, hebben. Ik kan het niet. Ik, uh... Maar het is, het is een vervolg op de kleine blonde dood. Ja. En toen ik dit las, dacht ik... Uh, je hebt de pen weer aan jezelf geslagen... Ja, met een afstand erin. Het is minder direct als de kleine bonden dood. Dat durf ik niet. Uh, maar ik geef toe dat die truc die ik heb uitgehaald... het, het, het, het slaat natuurlijk voor een groot gedeelte gaat Het gaat over mezelf en slaat het op mezelf terug. Dat, dat valt niet te ontkennen. Dat heeft er geen zin om dat te ontkennen. Maar ik vind het zo... Ik dacht, ik wil van die vermoeiende discussie af. Uh, van welke vermoeiende discussie? Nou, de discussie is... Het, dit, het gaat over vaders. Alles wat ik schrijf gaat over vaders. Alles wat ik doe gaat over vaders. Dat houdt me zo verschrikkelijk bezig. En ik word daar zo, zo echt totaal gestoord en gek van... dat ik denk, ik ga het van me afschrijven alsof iemand anders het meemaakt. Goedkoop effect, want het helpt niet. Iedereen zegt toch, uh, goh, uh, het gaat toch over jezelf. En ja, dan zeg ik een beetje nee en een beetje ja en dan rommel ik wat. Maar um, Ik probeer er vanaf te komen. En, uh, ik heb, ik heb... Waar, waar probeer je precies vanaf te komen dan? Um... Nou, ik heb altijd boeken als psychiaters gebruikt. Ik heb altijd geprobeerd om het... Ja, ik, heel Nederland is mijn therapeut, denk ik dan. Ik. Potentieel kunnen die naar de boekhandel. En daar probeer ik het maar aan uit te leggen, maar het helpt niet. Ik voel me nog steeds nou niet uh, dat ik zeg van uh, top. Uh, ik heb nu toch heel wat boekjes geschreven, maar het, ik voel me ja. nog steeds niet... Uh. Nee. Ik denk dat ik poppen ga maken. Ja. Wat zei het? toen? Ik ga poppen maken. Ja, ja, ik ga er echt mee beginnen. Ja. Nou, ik ga doen. Nee, dat is top, dat is vrolijk. En dan denk ik, waarom, waarom ga ik dat niet doen? Ja. Nou ja, dat is misschien... Maar ik zie me al met die afgekloven nageltjes en poppetjes maken. Dat is toch ook... En ik ben nou 47, dat wordt ook niks. Nou, dat was uh, zaterdag 8. 18 november 1995. Sonja Barend in gesprek met Boudewijn-Bug. Een Nederlandse singer-songwriter, ze heet Daisy Cools, en de single kwam uit vorig jaar april. Be Good. Danelaar niets aan de hand muziek van deze cools. Be good hoogste tijd voor andere muziek, de dan Fashion Week. En dan draait het natuurlijk om de kleding, maar er is geen modeshow zonder muziek. En wat u hoort, dat is een fragment uit de show van het merk Diesel. De muziek is gemaakt door Joost van Bellen en Sander Stenge. En Joost van Bellen, die kent u misschien wel, die introduceerde, introduceerde housemuziek in Nederland... en is nog altijd een veelgevraagd DJ. En daarnaast bedenkt u nu, met zijn partner Sander, muziek voor modeshows, Onder meer voor de merken Spijkers en Spijkers en Bas Kosters. Verslaggever Botte Jellema ging langs bij de studio van Joost en Sander met de vraag... hoe zij terecht zijn gekomen in die modewereld. Ik uh, deed al de muziek voor modeshows in de Roxy vroeger. Mm -hmm. Maar dat was op een heel uh, laag niveau. Dus, dus gewoon cassettebandjes uh, afspelen. Mm -hmm. En op een bepaald moment uh, werd het serieus. We werden gevraagd voor uh, wat wedstrijden. Zoals de Smirnoff Fashion Award en de later Robijn Fashion Award. Toen werden we gevraagd voor een heel groot jeansmerk. En toen heb ik Sander ook meegevraagd... die. Uh, sowieso een partner in het leven is, maar uh, nu ook met dit... die op het technisch gebied een uh, uh, aanwinst is. En die, uh... Je was van de cassettebandjes af, dankzij Sander. Ja, op een bepaald moment kwam er dus een laptop dus, uh, en, dat en, en computerprogramma's... waardoor je muziek op allerlei manieren kan knippen en uh, vervormen... en uh, kan strekken en, en uh, inknippen uh, terwijl je een show doet. Dus, uh, en ik ben niet zo heel erg goed met machines... en Sander vindt het juist echt geweldig, machines. Dus. Je deed kennelijk iets goed... Want je werd steeds meer gevraagd. Weet je wat dat was? Ja, ik, ik denk dat, het, dat de combinatie is tussen uh, uh, dat je veel, veel met muziek hebt. En dat je, je moet ook, uh, en Joost is daar heel goed in. Je, je moet ook gewoon een gevoel hebben voor mode, mm -hmm. en uh, uh, begrijpen waar een collectie over gaat. En uh, waar wij gewoon dan gezamenlijk heel goed in zijn, is dat... Uh, kijk, vroeger was het zo, dan werd er een cassettebandje, hè, om even terug te komen. Mm -hmm. werd er een cassettebandje gespeeld en dat was het dan. En tegenwoordig kun je gewoon veel meer. Uh, Spijkers, Spijkers, dat, dat, dat voorbeeld nog even. De, uh, die bellen dan. Ja, die bellen dan en dan vragen we waar, waar gaat de collectie over. En bij hun is het altijd zo dat het gaat over... Een hele sterke vrouw voor de aankomende show. Het zeg maar. is Bonnie uit Bonnie en Clyde. Mm -hmm. En dan hoor je een beetje wat ze willen. En dat is dan uitdagend, gevaarlijk. Een beetje die, die sfeer van uh, uh, zeg, begin 20e eeuw. Dat films moeten erin zitten. Ja, stoerheid. Een beetje ja. rokerig mag het zijn. Ja, We is ook meestal, en zeker bij spijkers, spijkers krijgen we van hun altijd een, een hele sheet van hoe, de, hoe het eruit gaat zien. Dus dan kunnen we het ook visualiseren, want dat is wel heel belangrijk. Het is, het is niet gewoon even een muziekje opzetten. En dat, dat denken sommige mensen, maar zo werkt het, zo werkt het niet. Ja. Uh, op, op basis van de kleding die we zien, ga je, uh, raak je geïnspireerd. En dan uh, spelen we de muziek af en dan, dan lopen we zo langzaam mee en dan zien we wie er opkomen op welk moment. En je ziet dat hier van grijs naar donkerrood, tinten en um, oudroze, rood en dan rood met zwart. En dan, ja goed, ze, ze hebben allerlei muziekjes gehoord en daarvan vonden ze het een paar heel erg leuk en daarvan ik ik niks mix gemaakt. Uh, bij deze show gaat het om... Uh, Pulp, uh, Serge Boer en uh, Brigitte Bordeaux, uh, Bonnie en Clyde yeah. uit de jaren 60, 70. Ik dacht: wel, nu komt hij. Hey, ja, die <laughs> ja, zitten erin. Uh... Die lag er dik, heel dik bovenop. We gebruiken bestaande muziek, heel veel bestaande muziek, want uh, als mensen in het publiek zitten, moeten ze ook een soort van herkenbaarheid hebben. Dat is heel belangrijk. En daar komt bij dat het zelf componeren van muziek uh, is natuurlijk heel erg leuk om te doen, maar er zit zoveel tijd. In. Het is allereerst associëren, maar dan. Uh, ben je wel degelijk aan het componeren, maar je bent aan het componeren met bestaande muziek. Dus je maakt van dingen die al bestaan, maak je iets nieuws. En uh, we kunnen ook muziek maken met, uh, waarbij het ritme een, uh, een schaar is en een naaimachine. Ja, Je, uh, je maakt het uh, allemaal thuis? Je moet het niet zo zien dat wij nog daar te plekken... nog uitgebreid heel druk aan het dj zijn. Of uh, nee, de, de, op locatie zijn we ook nog wel heel druk bezig. Maar dan zijn we meer bezig om te zorgen... dat het geluid uh, goed uit de luidsprekers komt. Ja. Bijvoorbeeld in Amsterdam hebben we de zuiveringshal. Dan moet je opletten dat je bijvoorbeeld niet te veel bas uitstuurt. Want dan wordt het een wollig wol geheel. Ja. En wat heel interessant bijvoorbeeld is... is uh, wat voor schoeisel hebben de modellen bijvoorbeeld aan. En zeker bij, bij vrouwcollecties... Uh, als ze allemaal met hoge hakken lopen... bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld de Jean en Die heeft uh, hele bijzondere schoenen, zeg ik, het, het goed schuusel ja. mm -hmm. En laarzen, je moet maar eens opzoeken op het internet. Als je dan ziet waar ze op moeten lopen. Uh, dan moet je, je die trekjes een beetje langer maken. Kun je je voorstellen dat dat niet heel snel gaat en dat dat best een uitdaging is voor de modellen? En daar moeten wij dus rekening mee houden. Star Start Studios heet het bedrijf van Joost van Bellen en Sander Stengen. En dat maakt dus de muziek bij verschillende modeshows op de Amsterdam Fashion Week. Die begint vandaag. En de show van Spijkers en Spijkers bijvoorbeeld... is morgenavond in de Westergasfabriek in Amsterdam. Wat wil ik nog zien op televisie vanavond? Nou, in de wilde keuken gaat uh, Wouter Klootwijk achter het glas aan. Wat gebeurt er met al die lege flessen en glazen potten? En wat zou er beter mee kunnen gebeuren? Daarop geeft hij antwoord om vijf voor half negen op Nederland 2... En mogelijk bent u fan van Ronnie Tober. Breng die rozen <laughs> Kijk dan naar Ali B op volle toeren. Want daarin wordt dit nummer bewerkt door rapper Priester. Hij is trouwens ook profvoetballer van Almere City. En Ronnie Tober bewerkt dan weer op zijn beurt het nummer van Priester. En dan zou het misschien zijn Baas in Mei of een dagje at spec. En meestal rapt dan Ali B zelf ook mee om vijf voor half negen op Nederland 3. Dit was de gids.fm waarin conflictdeskundige Lambrecht Wessels... het volgende zegt over de olieboycott tegen Iran... en over het dreigement van dat land om de straat van Hormuz af te sluiten. Dus de dreiging alleen al zorgt dat de prijs omhoog gaat... maar als die straat geblokkeerd zou worden... Ja, dan hebben we echt een heel groot probleem. En dan gaat u 3 euro aan de pomp betalen. Dat ja, zou dus hele dure benzine worden. Drie... Dan gaan we weer met de fiets. Ja. ja, heel goed. Dus jij, elke dag, wat gaan we doen? Een lunch. Het moederbedrijf van uh, uitgeverij Wegener moet flink bezuinigen. Dat zullen ze ook merken bij de regionale kranten van het bedrijf. En uh, standpunt wel straks. De grote giften aan politieke partijen moeten openbaar worden gemaakt. Dat is de stelling. Hero Brinkman van de PVV praat erover mee. Want die is er niet mee eens. Oh, die is er niet mee eens. Natuurlijk. Niet mee Dat dacht nee. al. Hey. Nou, tot zo. Surf naar degids.fm En ik ben er morgen weer. Dag. Het is er ijs en ijskoud. Echt alsof je naakt in een koude diepvries wordt gezet. De finish ligt mijlenver weg en elke kilometer telt. Je denkt, het kan eigenlijk niet. Waarom doe ik dit? De alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. Luister zondag naar de documentaire Ademtocht. 200 kilometer Skate for Air... Zoveel mogelijk geld bijeens gaat ze voor de strijd tegen thais slijmziekte bij kinderen. Het idee dat je je kinderen misschien overleeft, dan staat je wereld op zijn kop. Zondagavond, 9 uur, Radio 1. Skate for Air, in Holland-Doc Radio. Het nieuws van alle kanten. Onze verzekeringsdesk is gesloten. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9 tot 5. Wat zeggen ze? Gesloten. Maar het is toch gewoon middag? Ja, hier in Australië, ja.